Zuster, Astrid de Jong. Het is hier gebeurd, mijn toetsenbord kleeft. Ik blijf met mijn vingers aan het toetsenbord vastzitten. Ik ga straks even een uh, nat doekje halen. Maar eerst even zoals het hoort het programma opstarten. Ja, uh, volle maan is het. Dus ik ben benieuwd wat voor bellers ik vannacht weer krijg. Als je nou heel normaal bent, bel dan even. Uh, moet je wel mee rondlopen met een vraag natuurlijk, want daar draait dit hele programma om. Vragen en antwoorden, een programma samengesteld door jou. Een vraag waar je graag een antwoord op zou willen hebben. En wat zou het mooi zijn als je die vraag voor kon leggen... aan een groot luisterpubliek, mensen die allemaal wakker zijn... die allemaal verschillende levens en verschillende specialiteiten hebben. Nou, dat kan gewoon, op een heel eenvoudige manier. 0800 1121 bellen of eventjes mailen naar nachtzuster Of twitteren via apenstaatje-nachtzuster. Of een kijkje nemen op de chat die te vinden is via www.nachtzuster. Net. En dan gewoon op links even de chat aanklikken, naam invullen en van harte welkom zijn op die chat. Maar het makkelijkste is misschien wel die telefonische weg 0800 1121.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 Nachtzusten, wat ben ik zonder al je zorgen. Al ik de morgen. Nachtzuster, bij <totstuk> je.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 Ik moet ik zonder jou beginnen, nachtzister. Ik brand van binnen, Nachtzuster Ik iets van de pijn. Op ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster haal ik de morgen. Nachtzister, doe iets van de pijn. Nachtzuster oh, nachtzister, oh, Nachtzuster oh, Nachtzister, oh, auw. Uh, Op nachtzister, auw. de pijn, auw. pijn, nachtzister, auw. Op Nachtzuster. Oh, oh, oh. Nachtzuster. Oh, oh, oh. De pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn, de pijn. Nachtzuster. Ooh, pijn. Nachtzuster. Nee, nee, nee, nee, nee. Zo, alle toetsjes doen het weer. Nachtzuster was dat overigens van Doe maar. En het was de letter R die kleefde: de R van Ranja. Zo voelde het ook een beetje. Dat allemaal terzijde. Bel met vragen en antwoorden naar 0800 1121. Goeienacht, Inge. Goedenacht met Inge. Hallo. Hallo, ik heb een vraag. Mooi. Ik vraag me af waar de uitdrukking de hamvraag vandaan komt. Oh ja. Ik hoor de laatste tijd iedereen roepen: en de hamvraag, en wat is de ja. hamvraag? De hamvraag nou, is natuurlijk. Komt... Wat is de hamvraag? Waarom is het de hamvraag? Ja, en waar komt dat vandaan? En uh, het, uh, ham doet mij denken aan varkens en tosties, maar niet aan vragen. Uh, nee, juist. Nee, ja, nou, goede vraag, Inge. Um, nou. Inge, ja? het is zeven minuten over twee. Ja. Waarom ben je nog wakker? Omdat ik niet kan slapen nog. Oh ja, dat is natuurlijk <laughs> in ieder geval een hele... En ik uh, ligt nog uh, net een boek te lezen. Een wa BB-boek. Uh, wat, wat is een BB? Een, een bed- en een bankboek. Is dat zo'n zo boek? Een boek wat je lekker weg kan leggen en waar je niet zoveel bij na hoeft te denken. Dat je eigenlijk, eigenlijk niet tegen je vrienden wil vertellen dat je het aan het lezen bent. Juist, zoiets. Maar ja. hoe heet dat boek dan? Het boek heet Morgen wordt alles anders. Uh, morgen wordt alles anders? Nou, dat zou je toch gebeuren? Hè? Morgen wordt alles anders. Is dat. Ja. Ik zet, even kijken hoor, is dat, is dat niet? Nee. Nee, dat is nee, mor hoor. morgen ben ik beter, daar zit ik aan te denken. Van Evert Hartman. Ik denk, ben je nu een kinderboek aan het lezen? Nee, nee, het is geen kinderboek. Het nee. is uh, een, gewoon een, uh, een roman met een thema van een eetstoornis. Hè? Dat is ja, ook dat niet is zo gezellig. Is maar... Niet heel gezellig literatuur voor midden in de nacht. Ja, maar, nee, nee. Maar het leest lekker ja. weg. Het leest lekker weg, zou maar denken. Heel verstandig. En ik blijf nog even wakker, misschien tot er vlog een antwoord Ik is. wou net zeggen, je zal wel moeten, want je hebt nu een vraag gesteld. Dus het kan, ja. het kan zomaar half zes worden, hè, voordat je een antwoord hebt. Ja, nou, ik heb vakantie, <laughs> dus het scheelt. Nou, ik zal ik proberen Probeer er een <laughs> beetje vaart achter te zetten, Inge. De ah, hamvraag. Dankjewel, Dankjewel, hè. Dankjewel. Dag. Dag. Dat is altijd leuk, want er zijn mensen met een etymologisch woordenboek, dat weet ik. En dat vind ik altijd leuk. Er zijn zelfs mensen die speciaal voor dit programma het etymologisch woordenboek al naast het bed hebben liggen. Dus uh, mocht dat het geval zijn, 0800-1121. Maar eerst even kijken bij de H van Ham, vragen of die erin staat. Joop. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er zijn in de loop van de tijd heel veel uh, prijzen geweest. Uh, je kan ook auto's winnen met quizzen. Oh! Maar, maar uh, er was ook een tijd dat je met een quiz een ham kon winnen. Oh! <laughs> ja, dat, dat heb ik wel eens over horen praten. Ik heb het zelf niet meer uh, meegemaakt. Nou, dat is dan uh, opgelost. Ja, ja. Dus <laughs> ik dan, dan bij was. Bij God niet meer welke quiz of zo. Nee, maar was dat echt zo? Er was, was er een tv-programma waar je dan uiteindelijk in de finale stond en dan ging strijden om de ham? En dus met de hamvraag? Ja. Wat leuk. Ja, het kan, het kan, en moet ik even heel heerlijk zijn. Het kan ook een radioprogramma zijn geweest, maar volgens mij was het een televisieprogramma. Maar zou het niet andersom zijn geweest, Joop, dat, dat, uh, dat de uitdrukking de hamvraag heeft geleid tot een quiz waarin je een ham kon winnen? <laughs> Ja, dat, dat is wel ingenieus. Ja, ja, het schiet dat, me dat zomaar te binnen. Ik hoef wagedaan. er niks voor te doen. Ja. Dat is vrouwelijk verstand. Dat denk ik ook. Maar ik vind het wel leuk. Ik ga gewoon een keer een ham weggeven. Ja, nou, uh, wat wil je... Uh, wat uh, moet ik ervoor doen? Ja, dan moet je de hamvraag beantwoorden. Oh, nou, moet ik plekken bedenken? Dan ja, moet dan ik even een... Wel een ham winnen. moet ik een hele moeilijke vraag voorzien. Dan gaan we nou. terug in de tijd met z'n allen. Um, um, even iets denken. Wat jij alleen maar weet. Ja, iets, iets, heel, iets heel moeilijks. Um, hoe noem je een tafeltennisbedje waar Ach. geen. Uh, waar alleen een rubbertje op zit en geen sandwich? Ja, ja. Hoe werd oh. een, een tafeltennisbedje genoemd waar geen geel spul tussen zat, maar direct een rubbertje op het hout ja. geplakt zat. Oh. Weet je dat, Joop? Dat is de hamvraag van vannacht. Dat, is, dat moet dan een ping of een pong zijn. Nou, bijna goed. <laughs> ja, maar ik je, weet moet, het niet. je moet echt tegen mensen die, te die in de tafeltenniswereld zitten, nooit, maar dan ook nooit, zeggen uh, pingpongen. Want dat, nee, nee. dat wordt echt opgevat als een belediging. Ja, heiligs Nee, Het is niet ja, goed, ik heb helaas. Ook fout gedaan. Wat heb je fout gedaan? Nou, ik heb op Twitter Mark Rutte crimineel gevaarlijk genoemd. Echt waar? En, het... en uh, moet ik nou uh, een dagje brommen? Dit, ja. Uh, in hoeverre is dat strafbaar? Dat is mijn vraag. Dat is wel een goede vraag. Erg, en wat was de aanleiding om hem crimineel gevaarlijk te noemen? Nou, kijk, er zijn bepaalde partijen... en die hebben het steeds over die banken aanpakken. Uh -huh. en, en die vinden die banken echt gevaarlijk. Nou, en dat is ook gebleken in de, in de, ja, de uh, korte geschiedenis. Nou, en uh, Rutte die doet daar zo waardig over. En ik vind iets wat zo gevaarlijk is... en wat zo direct met onze samenleving te maken heeft... Nou, uh, ja, als banken gevaarlijk kunnen zijn... dan mag ik uh, Rutte ook wel crimineel gevaarlijk noemen. <laughs> maar eigenlijk, want uh, ja. deze, nou ja, deze uitspatting van jou... hoeveel volgers heb je op Twitter? Maar hoeveel volgers heb ik op Twitter? Ik geloof twaalf. Nou... 13. Ja, ik hou erbij dertien. Ja, ik moet je nog even toevoegen, maar dan heb je dertien volgers. Ik denk dat het... Ja, de kans is vrij klein dat je hiervoor vervolgd gaat worden, Joop. Oh, jammer, hè. <laughs> <Dark>. <laughs> maar nou, het ja. is wel een goede. Dan... want ik had, ik had, laatst was er een, een uh, meneer... die mij op Twitter, die was echt, he, echt extreem onaardig tegen mij. Ja, echt, ik, er wat... zijn, ik bedoel, mensen zijn wel vaker, hebben ze een slechte dag, zijn ze wat onaardig. Maar deze meneer was echt wel, echt, dat ik dacht, nou, wat heb ik verdiend dat u zo gemeen doet, zeg. En toen, de, toen, toen zeiden er wel mensen om me heen van... ja, je kunt de politie bellen. Maar ik ga ja. natuurlijk niet de politie bellen... omdat iemand lelijk tegen mij doet op Twitter, toch? Maar wat, wat was je echt gekwetst dus? Nou, het, nee. Nou, ja, het, het, ik verbaasde me gewoon over dat iemand zo kon... zo onredelijk kon schelden en, en tekeer kon gaan. Terwijl ik dacht van ja, ik heb echt helemaal nooit wat tegen die meneer gezegd. Nee, maar ja, je hebt wel de term smaart of zo in het rechtelijk uh, wereldje. Ja. En, en wanneer gel, gaat dat gelden? Want kijk, als ik nou echt uh, 50.000 volgers zou hebben... Mm -hmm. en het wordt geretweet, dan kan Rutte echt wel schade oplopen in zijn campagne... Ja. Uh, ja, ik bedoel, je kan iemand gewoon een kwaad dergelicht stellen. Ja. Dus, uh, maar ja, oké. Okay. Um, ja, ik weet niet. Ik ik heb... er, er heeft ooit iemand uh, tegen mij gezegd in een radioprogramma van... ik zou als ik jou was voortaan maar heel goed over je schouders kijken. en Oei. Ja, en toen, dat was midden in een radioprogramma... dus toen hebben we in de hitte van de strijd de politie gebeld... van kun je nou zo iemand aangeven voor bedreiging of weet ik veel wat. En toen, toen zei die advocaat, ben je echt bang? En toen zei ik, nee, nee, ik ja. was, was helemaal niet bang. En, en toen zei hij, nou, dan, dan heb je eigenlijk niet zo heel veel... Uh... Dus het is het net als ik denk dat dat op Twitter ook zo is... ik denk, zolang Mark Rutte niet denkt van... Oh, wat voel ik me nu bedreigd in mijn um, bestaan... Ja. Of, uh, dat, dat, dat, maar het is wel een goede vraag. Hoe ver kun je gaan op uh, social media? Zoals bijvoorbeeld Twitter of uh, Facebook. Vind ik een goede vraag. Ja, want het zit een woordje: crimineel zit er wel in. En, en, en gevaarlijk. Ja. Ja, als ik zit... Maar Joop, als ja. ik zeg: Joop, jij bent crimineel gevaarlijk. Ja. dan denk jij toch ook: nou, tut, tut, tut. Dat is heel interessant, Astrid. Nu ga ik weer iets anders doen. Ja. Dan denk je toch niet, oh, morgen ben ik mijn baan kwijt? Nee, nee. Er, er zit wel iets uh, een in, ja. Oh, ja. Uh, Is er nog tijd voor een vra ander vraagje? Ja, of? toe maar, joh. We hebben nog een uur of vier. Nou, ik heb een, uh, een computer, zo'n laptop. En er zit zo'n stekker aan, want die is na, na een uur al leeg. En dat ding, dat wordt gloeiend heet, dat blok wat in het midden zit van die stekker. Ja, o oh, jee. En ik denk van... dat. Ik zo te denken, kan ik die vraag niet zelf beantwoorden, want het heet geloof ik een adapter en dat betekent, uh, die past zich aan ofzo. Ja, nou ja die, ja, die past je snoertje aan, ja. Nou, maar waarom moet dat ding zo heet worden? Ik bedoel, het, ik denk dat die adapter ervoor is voor, voor stroomschommelingen. Uh, kijk, als in één keer de ventilator gaat draaien of zo, dan heeft hij meer stroom nodig. Dus, dus dat is de regulator, denk ik. Ja, ja, maar dat neemt dan twee keer veel stroom. De computer en die adapter. En als je nou bijvoorbeeld... Is er, is er geen adapter op de markt... die maar heel weinig stromen doorlaat... en als het dan nodig is... Net iets meer, maar dat dat ding niet zo heet hoeft te worden. Ik, ik, kijk, er zijn miljoenen mensen die zo'n ding hebben en dat vreet maar stroom. Snap je mijn vraag een klein beetje? Nou ja, de, ten eerste vraag ik me af of die wel zo warm hoort te worden. Als, voor, ja. ik, ik heb altijd geleerd als, als apparaten, zeg maar, als, als, als uh, bijvoorbeeld je computer heel warm wordt, dan is iets niet goed. Nee, maar ik heb ook wel eens gehoord dat katten graag op de laptop liggen omdat ze lekker warm is. Maar, ja, ja, okay. maar om uh, daar kijk, nou je laptop voor zo te zetten dat hij niet afkoelt, dat weet ik, dan zijn er misschien praktische manieren om de kat warm te houden. Goed, uh, Joop? Maar ik, wacht, ik heb ook nog een telefoon hè, en daar zit ook zo'n stekkertje aan en dat, dat wordt ook heel heet. En dat, dat, daar zit geen ventilator in die telefoon. Dus dat kan niks met stroomstommelingen uh, oh. te maken hebben. Maar heel even voor mij Joop, want die, uh, uh, uh, uh, hoe moet ik de vraag formuleren als ik hem straks ga herhalen als er nog geen antwoord op gekomen is? Even in nou, één is, zin. Is dat er niet een, een, een hele energievretende manier om, om dat, wat hij moet doen te doen? <laughs> ik ben heel benieuwd of nou, daar, daar iemand bedoel... op gaat bellen. Energievretende manier om te doen wat hij moet doen. Ja, want maar, maar nog één keer, maar het telefoontje, als ik die opgeladen, dan wordt dat blokje ook heel heet. Ja. Oh. En, en terwijl dan terwijl moet gewoon een beetje stroom naar die telefoon gaan. Maar ik, dus ik denk. Van... Ik denk om te doen. Wacht even, doen wat hij moet doen. Um, dat, ik denk dat het juist een energiezuinige manier is. Want als er ook nog een koelsysteempje in moet komen om hem nog weer af te koelen. Nee, nee, dat is de wereld op de kop. Ja, da en dan wordt het koelsysteem weer warm? Die telefoon is een duidelijk voorbeeld. Kijk, dan oh. zit dus een stekkertje aan, dan laat ik hem op en dat blokje wordt ook heel heet. Ja. Dat denk ik, Van doet er dan een heel klein stroomdraadje dat er niet meer stroom door kan dan er door kan en dan laat hij zich op, zoveel als hij nodig heeft. Ik, ik snap de adapter, als dat ding zo heet al, want ik ben aardtechnisch, maar. Dat, tot hele gegeven kan iemand misschien even uitleggen. Ik ben heel benieuwd. 0800 Ik doe mijn best, Joop. Oké, okay, fijne avond. Hetzelfde. Dag. Dag. Jos, nacht. Ja, hallo Astrid. Ik wou uh, over een hamvraag. Uh, ja, toen ik net aan het bellen was, hoorde ik dat er iemand al, bijna het antwoord aan het geven was. Of volgens mij, is het uh, echt het antwoord? Ja, het, is, het is, was een radioprogramma. Dat heette Mastklimmen. Uh, ja, Mast Mastklimmen? Ik Mast ken het klimmen. helemaal niet. Nee, ik, ik heb het ook maar van radio uitzendingen gehoord van oh. uh, over de vijftiger jaren en van Johan Bodegraven als de, als de pre presentator. Wat leuk. Als ik het goed onthouden heb. En ja, dan kon je op het eind, ja, dan moest je steeds een stukje hoger in de mast en dan ging bovenin een ham. En dan moest je dan, ja, dan kon je dan winnen. Ja, zo, zo zat dat ontstaan zijn. De hamvraag. Maar dat klinkt alsof het al, dat in de jaren vijftig al een volksgebruik was. Uh, toen, toen was dat programma, ja, Of van de NCV is goed onthouden. ik weet ik, ik, ja. De huh? vraag komt over en dus dan komt we ineens boven. Ik heb ja, bij nachtvluchten gelopen wel eens gehoord. Ja. Yeah. Ja, er waren wel meer uitzendingen. Mastklimmen. Ja. Wat leuk. Nou, ik ben heel Er zijn, wel... nog, opna er zijn nog opnames van bewaard dus ik heb, eens, uh, ik heb het wel eens gehoord. Er is dus een stukje van horen. Een stukje mastklimmen? Een stukje ja. Oh, In nou. het beeld en geluid, denk ik, of weet je dat, hebben ze ja. Ja, daar hebben ze een hoop, ja. Nou, dat, dat kan, dus zijn ze nu natuurlijk dicht, dat is jammer. Maar uh, ja. ik vind het wel leuk om te weten. En uh, toevallig, hè Joop? Ja. Um, uh, nee, Joop had ik net natuurlijk. Jos, sorry. Jos, Jos, ja. Jos uh, weet jij toevallig het antwoord op de hamvraag van vannacht? Uh, nou, nee, dat, ik heb het uh, niet helemaal goed gehoord. Maar iets over maar, pingpong ik toch of ja. zoiets. Nou, je mag het geen pingpong noemen, maar een tafeltennisbedje. Dus het dingetje waarmee je tafeltennist. Ja. Daar, um, als daar alleen rubber op zit en niet een soort dempend laagje... dan heet zo'n tafeltennis heeft, heeft een eigen, ja, heeft een eigen betiteling. Het was even het eerste wat met de binnenschoot, hoor. Maar dat, dat is de hamvraag van vannacht. Kun je een oh, ham ja, mee winnen? Oh, ja, ik weet het niet. Geen idee? Nee. <laughs> ik ben heel benieuwd of iemand nog gaat bellen op 0800-1121... met het antwoord op de hamvraag. Maar um, Jos... Ja. Dankjewel voor je bijdrage. Johan een en mastklimmen, leuk om te weten. Ja. Dankjewel. Okay, ja. Goeienacht, dag. Oeh, meteen ophangen, ja. Lies? Ja. Uh, Wat was je aan het doen? Ja, eventjes uh, een zetje uh, aan het draaien. Oh ja, dan heb je even twee handen bij nodig, hè? Dan moet je even ja, de nou, horen neerleggen. Uh, ik had mijn radio al uit en ik luisterde via de telefoon. Ik dacht, nou, dat kan ik nog wel even. Ja, dit gaat wel even duren, dacht jij. Ja, tuurlijk. Maar dat viel nog wel mee, want daar was ik opeens. Ja, inderdaad. Nou, ik heb een vraag, jij, ja, ja. juist. Rit. Ja. Uh, gisterenmiddag om uh, even voor tweeën, werden we opgeschrikt door een knal. Ja. Uh, even een knal, voordat ik het tegen mijn man kon zeggen, wat is dit, kwam er een knal overheen. Ik denk, oh mijn god, ik ben nog nooit zo bang geweest. Oh? Echt, de adrenaline zat er in mijn voeten. <lacht> Echt waar. Ik dacht, als het nou nog een keer gebeurde, springen de ramen. Maar waarom zit de adrenaline dan in je voeten? Zodat je ja, weg ik kunt rennen? Ja, hoofd naar beneden. Je gezakt gewoon. Omdat de adrenaline ik... zakte gewoon ter plekke naar beneden. Ja, want, <lacht> omdat ik het niet thuis kon brengen. Want dat, dat had ik, ja, ja, vroeger wel eens of wat ook... Maar op dat moment wist je niet wat er aan de hand was. Oh. En uh, nou, uh, later we hebben dat aangezet. Het uh, kwamen natuurlijk die berichten dat de uh, F60 door de glasbrillen waren gegaan. Maar mijn vraag is: ja, yeah. uh, het was zo heftig, yeah. zo verschrikkelijk heftig die druk dat de vloer die trilde gewoon. Dat oh. ik denk van mijn God. Als het nou nog een keer eroverheen komt, dan, dan vliegen de ramen eruit. Oh. Mijn vraag is, kan dat? Dat je ramen knallen van een, uh, een F-16 die door de geluidsbarrière gaat. Ja, twee keer achter elkaar. Maar uh, kon zijn misschien nog een derde keer, dat weet je niet. Want nee. op dat moment weet je dat niet. Maar het was zo naar. <kacht> Echt heel beangstigend. En later hoorden we dat natuurlijk wat er aan de hand was. Wij, wij dachten eerst aan een gasexplosie. En uh, ja, de, de echte vloer die trillen onder je voeten. Goh! Ja, maar dat hebben ze ergens anders niet meegemaakt. Zelfs op Schiphol niet. Want toen ik het hoorde dat het over dat vliegtuig ging uh, van uh, de Spaanse luchtvaartmaatschappij... En die kwamen rechtstreeks met de uitzending en die hadden die knal niet eens gehoord. Nee, en bij jou stonden hier... de ramen te trillen. Ja, de vloer. Ja. ja, ik denk wel, Elise, ik denk wel dat je ramen... Want de, wij hebben wel gehad dat onze ramen uh, uh, barsten van... Um, dat goh, bedoel ik. Hoe heet het nou dat nou ze met oud en nieuw karbiet uh, schieten? Oh. God, ja, Toen had ik de barsten in de ramen staan. Door die luchtdruk, hè? Ja, dus dat, de, dan... ja, dat hadden wij ook gisteren. Door die luchtdruk. <laughs> Denk ik, ja, als dat nou nog een keer gebeurt. Dat was zo verschrikkelijk hard. Dat uh, nou, alle honden in de buurt binnen en buiten begonnen te blaffen. Het was echt niet normaal. Nee, nou ja, ik, ja. Op dat moment weet je natuurlijk niet wat er aan de hand is. Maar en hoe kom ik je er dan maar... achter, Lies? Uh, ja, ik hoorde geen sirenes. Nee. Dus ik dacht, nou, er is niks aan de hand. Straks zal het alarm wel afgaan uh, bij uh, weet ik wat. Uh, en uh, Weet je wel dat het onveilig is of oh. wat ook. Maar er gebeurde helemaal niets. Maar wij volgden dit nieuws. En toen kwam uh, RTL met het nieuws dat... Uh, die gevechtsvliegtuigen natuurlijk, die, die dat vliegtuig vlogen, en door die geluidsbiljeren mochten. Oh. Maar uh, ja, toen wisten we wat er aan de hand was. Ja, en dan denk je van... Uh, maar dan dacht je dan meteen van... Oh, dan zijn ze zo hard gegaan dat wij die knal hier gehoord hebben. Nee. Oh. Nee, want uh, God, ik had nog steeds die we in mijn meteen zitten. Want het <laughs> was echt... Afstreet dat wil je niet geloven. Nou ja, ik heb en een ik beetje in beeld. Ik ben echt bang hoor, Astrid, maar dat was zo eng. Ik denk, was het, als het, als het de eerste klap. Toen kwam die tweede klap, die ja. was nog veel harder. En dan trilde de, de grond. Ik denk, en als ja. de derde komt, dan springen de ramen. Oké, okay, maar de vraag is nu, maar kan het zijn dat Spendel. je ramen springen omdat een yeah. uh, vliegtuig vlak in de buurt door de geluidsbarrière gaat. Yes, ik ga op yeah. zoek naar een antwoord, Lies. Oké. Okay. Blijven luisteren. Goed. Ja, ja, dat doe ik. Niet te hard zetten, de radio, hè, he? want het schijnt dat de ramen dan. Uh... Nou, nee, hoor. Nee, oké. Okay. <laughs> Doeg. Dat is een Doeg. echt niet zo Nee, eh? oké. Okay. Ik ook niet, hoor. Ik zal Doeg. niet vals praten. Dag, Lies. Dag 0800-1121. Ik moest hieruit denken, want dit komt uit de film Top Gun. Take my breath away van Berlin was dat. Harry. Ja. Goeie nacht. Hallo, wat kan ik voor je doen? <laughs> nou, ik was aan het luisteren en. Uh, ah. Ja, ik luister. Ja. Cool. <laughs> ja, nee, fijn. Uh, ik luister fine. regelmatig, uh, <laughs> regelmatig naar, uh, naar dit praatprogramma. En uh, mensen stellen allerlei vragen. En ik dacht zelfs, uh, laat ik ook eens een keer een vraag stellen. Nou, dat is uh, ook een beetje ik... het principe. Ja. Ja, en ik heb een vraag. Uh, voor mijn werk draag ik altijd t-shirtjes. Ja. Met een tweehals. Ja. En uh, daar ontstaan altijd gaatjes in. Aan de voorkant. Ja. En het is een raadsel waar ze vandaan komen. Want ik heb internet afgezocht. Ik heb... Uh, kameraden geraadpleegd. Uh, uh, overigens er ontstaan heel veel discussies ook, want iedereen heeft een eigen visie erover. Maar ik ben benieuwd of iemand een doorslaggevend antwoord kan geven. Hoe er dus uh, gaatjes ontstaan in een T-shirt aan de voorkant, dus niet aan de achterkant, niet onder de oksels, niet nee, echt alleen op het buikvlak. Ja. En het zijn gaatjes van 2 ja, mm ja. rond die koers. En ja, het is echt bizar. Ik weet niet waar het vandaan komt. En ja, ik heb er baat bij, want uh, ik koop elke keer nieuwe shirts. En dan uh, het zijn niet de goedkoopste. En dan vervolgens, uh, uh, ja, na een week of twee of drie, ja. Ja, dan zitten er gaten in. die gaatjes. In en, ja, ja, en sommige mensen vinden dat heel mooi. Maar ik hou er niet van. Er zijn mensen die expres gaatjes in hun t-shirt op de buik maken, begrijp ik. Ja, ja, of broeken, of het is maar net wat in de mode is. Maar het moet er netjes uitzien. En ik behaal er eigenlijk ook wel van. Ik stel te vrolijk, maar dan komt... Nee, ik begrijp het, maar je huilt van binnen. Ja, dat doet pijn. Ja. Uh, ja, en ik vraag me af, want jij vertelt dat je t-shirts draagt voor je werk. Waarom draag je dan t-shirts voor je werk? Omdat wij uh, uh, eigenlijk... Ja, wij zijn, uh, uh, ik heb een bedrijf dat specialiseert in uh, uh, dj's voor bruiloften, bedrijfsfeesten, privéfeesten. Et ja. et en wij hebben een dresscode. En die dresscode is altijd een couvertje en een V-hals. Dat ben je niet. En dan een kieseronder of wat dan ook. Heel mooi, heel leuk. Maar We de, de ook, dresscode uh, is... Veehals t-shirt, zonder gaatjes en een Colbert. Exact, exact. Oh. En het maakt maar, er niet uit het wat, wat voor kleur. Uh, wit. Echt Altijd. waar? Altijd. Oh. Dus alle dj's die draaien voor dat via, via die... Ja. allemaal. Hoeveel zijn ja, dat ja. er? Uh, vijf. Vijf. Allemaal wit t-shirt, Veehals en een Colbertje. Ja, en de filosofie daarachter is... Ja. Omdat wij heel veel met live artiesten werken. Kijk, hm. vroeger had je, uh, was het heel normaal om een band te hebben. Er wordt steeds minder. Ik ja, kom nu dus ook we, van een af. Veel te duur met band. Um, heel leuk. Ja. Maar, uh, vaak ook. Maar ja. wij werken wel met live artiesten. Oh. Dus uh, bij ons heb je een DJ. En dan staat er bij die DJ een saxofonist te blazen. Al leuk heel is mooi. dat. Ja, dat is leuk. Ja, heel leuk. Heel dynamisch. Ja. Um, maar, omdat wij dus... Uh, wij willen eenheid uitstralen. En wij vinden het heel leuk als wij allemaal hetzelfde aan hebben, zoals ze dat in een band dus ook Maar moet, dan, ja, moet dan de saxofonist ook een witte als en een Colbertje? Ja. Echt waar? Ja, ja, ja. ja. Het, ja. Nou ja, ik, ik kan, me zo, kan me zo voorstellen dat je dan, weet je, dan moet je draaien zoals vannacht dan. Dan moet jij, of vanavond. En waar moest je naartoe voor de bruiloft? Breukelen. Breukelen. En uh, heb je verkering? Sorry? Of je een vriendin hebt? Of een vriend. Jazeker. Oh ja. Maar dan kan ik me zo voorstellen dat, het toch, dat je toch uh, zo um, eventjes altijd hebt op die donderdag: Schat mijn witte t-shirt. Waar is het witte t-shirt met de veels? Of niet? Um, nou, nee. Oh. Ik koop er twintig. Oh ja, je hebt gewoon ja. de hele kast vol. Liggen. Heel verstandig. Want je hebt ook nog dat ja. gaatjesprobleem natuurlijk. Ja, ik, en, een, ik koop er echt. Ja, na, na een half jaar koop ik weer 20 pakken en er zijn dan twee packs zo noemen ze dat. <laughs> en, uh, dus dus op zich is het niet zo'n heel groot probleem. Maar ik, ik vraag het me echt af, want uh, voor mij is het ook zakelijk relevant. Want ja, je ja. bespaart mijn hoofdkosten als ik erachter kom. Nou, waar ligt het aan? Ah, het is aftrekbaar. Ik kan, ik, ja. Uh, uh, ook. Ja. Ik kan je ook vertellen uh, uh, uh, wat voor redenen er eventueel zou moeten zijn. Nou, dat, uh, dat varieert van een gordel in de auto en dan oh, in ja. combinatie met een riem. Oh, ja. uh, bij mannen vaak, hè. Dus uh, ja, dan schuurt het ook weer in. Maar ja, ja, vrouwen hebben er ook wel eens last van. Oh. Uh, de, de, de beste... De, die voor mij het meest logisch klinkt... Mm -hmm. maar, maar ik denk niet dat het is. <laughs> dat ja. is de rare eraan. Ja. is dat het aanrecht ervoor zorgt... Oh, ja. dat die gaatjes ontstaan. Oh, dat kan ook nog. Maar hoe dan? Ik heb geen scherpe riem. En als ik al een riem aan heb... nou ja... De, de, ik, ik zit nooit met mijn buik tegen de aanrecht aan. Echt niet? Ik ook wel veel. Oh ja. maar, nee, in, in die nou, witte dus, VL's, t-shirt. Ja. Oh. Ja, het maakt niet uit welke kleur, hoor. want ik heb natuurlijk vrije tijd ook wel eens andere soorten shirts aan. Maar oh ja. het is echt bij, uh, bij die, uh, die cartoonen shirtjes, dat is 100% cartoon. En, uh, uh, en dan meestal ook een paar gaatjes, ook allemaal een beetje op dezelfde plek. Ja. Ja, ja maar kan het niet komen... Is... Harry, kan het niet ja? komen? Jij heet geen Harry. De dj's heten geen Harry. Ja. <laughs> je hebt, een, je hebt heen... een alias bedacht. En dan denk je, ik bedenk Harry. Maar dat is toch geen naam voor een dj? Nee, nee, nee. Ik is, nee. maar mijn, mijn dj-naam is ook niet Harry. Uh, overigens op een bruiloft zeg ik nooit hoe ik heet. Ja, soms wel, om het ijs te breken. Ja. Want dan is het wel grappig. Ja. Uh, als je zegt, uh, ik ben dan dertig, dus ik ben vrij... Uh, ja jong nog oh. en als je dan zegt dat je Harry heet, dan, dan reageren sommige mensen wel grappig net zoals dat jij nu reageert ja dat kan niet nee. en Harry uh, daar is geen DJ nee maar ja mijn vader heet ook Harry oh ja uh, dus ik ben Harry Junior oh ja dat scheelt al ja, ja. en maar, maar wat uh, is je DJ naam dan uh, DJ Medito Medito <laughs> Zo reageert het ook allemaal. Ja, je hebt meteen uh, wel een... Uh, je, het ijs is gebroken. Maar ja, waar komt de nou detail vandaan hebt, dan? Uh, je hebt de uh, uh, Buena Social Vista Club. Ja. Oh, ik weet niet of ik het goed zeg. Buena Vista Social Club. Exact. Ja. Die zijn omstreeks... Uh, volgens mij in 92 in ja. Carré geweest. Ja, ja. Is dat al uh, zo lang geleden? Heel lang geleden. Ja. Heel lang geleden. En toen hebben ze een DVD uh, gelanceerd. Ja. En die DVD heb ik ooit een keer voor een verjaardag gekregen. Het, nou, het programma is om zeven uh, uur afgelopen, uh, hè, Harry Junior? junior. <laughs> ja. Ja, jij stelt vragen. Hè? Ja, je hebt gelijk. Maar je <laughs> hebt vast ook een korte ja, dat versie. Ja, leuk, ja. <laughs> Nou ja, die DVD kreeg ik dus. En ik ben ook een percussionist. Dus ik, uh, ik speel percussie tijdens het draaien. Ja. Uh, nee, Trommeltjes erbij en uh, allemaal leuk. Uh, ja, toch extra dynamiek ook weer. En um, ik was echt op zoek naar een, een naam die niemand had. Uh, in DJ-wereld, er zijn zoveel DJ's, er zijn zoveel namen, er zijn zoveel... Ja, dat is lastig. Ja, ik lastig. dvd. Ja. Precies, ik had die dvd gekeken. Ja. Uh, uh, en toen uh, kwam ik uh, de Tim Bale speler tegen, die was 92 destijds. Ja. En uh, ja, omdat ik dus ook percussionist ben, uh, was dat wel een soort voorbeeld. En ik was heel gefascineerd, ook naar het verhaal van... Hoe die mensen daar leven en ook hoe ze in Amsterdam kwamen, want dat kwam allemaal in die documentaire voor. En hoe ze reageerden om in een stad te zijn. Harry! Ja, ze kwamen uit de Harry kwamen hè? Ja. Yes. Ja? Nedisto. Nee, mee Niet ook. Oh, Medito. Marie, Eduard, Sorry. Dirk, Isaac, Theodore, Otto. Medito, hè? Uh, maar goed, die kerel, om het, om het kort te maken. Die kerel, die heette dus, uh, uh, dacht ik, Medito. Want, dat is DVD. dacht ik ook, ik keek, je weet het niet uh, eens zeker. Ja, ja nee, nou, en dat was het toppen. Ik keek dus uh, die dvd en uh, twee jaar lang Medito aangehouden. Ik had ook gegoogeld wat je tegenwoordig doet, hey, bestaat die naam? Nou, het is één of. Het, het heeft een betekenis. Uh, ik weet niet wat het betekent, maar het wordt ook op Twitter en zo, als je dan Medito-hashtag uh, doet, dan kom je heel veel Medito tegen, maar allemaal in een rare taal vreemde taal voor mij. Dus twee jaar later, ik keek die dvd weer. Ik denk, ja, want er zijn niet dvd's die je elke week opzet. Harry. Maar ik keek hem weer. Ik zie die helemaal geen Medito. Oké, maar jij heet nu DJ Medito. Ik vergeet het niet meer. Ja, dat kan je inderdaad niet veranderen. Twee dingen nog. Kan het niet van het koken komen, van het spetteren van de olie of de boter? Ik denk dat die olie niet heet genoeg is om een kat te Om een t-shirt weg te laten smelten. En heb je katten? Nog één keer. Heb je katten? Nee. Oh, nee. Nee, want die willen ook nog wel. Dan zitten ze op schoten en dan gaan ze met die nageltjes. Dus dat dacht ik misschien. Nou, misschien dat iemand anders het weet. 0800 1121. En ik vind trouwens dat jij, als ik het vergelijk met Sebastiaan en Boris en Maurice, dat dat, uh, dat, dat colbertje je goed staat hoor. <laughs> ik zit even op de site ja, te kijken, ja, ja. maar het is, jullie hebben inderdaad ja. allemaal donker colbertje op een, uh, op een wit V als T-shirt. Ja, ja. Maar ik zie nee, inderdaad, nee. ik zie bij niemand ja. verder gaatjes. Nee. <laughs> nou, uh, ik ga op zoek naar een, uh, een antwoord voor je, Harry. Oké. Okay. Zeg bedankt ja. voor je vragen. hè? Ja, krijg je dat. Oké, okay, goeie dat. reis. Hoi, 0800 -1121. De Ik weet dat De Bueno Vista Social Club was dat speciaal voor Harry Junior. Die net belde dat hij het probleem had dat er gaatjes in zijn witte veehals t-shirt uh, springen. Gewoon waar die bij staat. Uh, en hij zich afvraagt waar dat door kan komen. Gaatjes ter hoogte van de buik in een t-shirt. Iedere keer drie weken al nadat het nieuwe t-shirt is aangetrokken. Als iemand het weet 0800 1121. Annemiek. Ja, Goeienacht. Goeien wat heerlijk om die krasse van Cubanen weer eens te horen. Ongelooflijk, hè? Ja, dat is, blijft echt, dat is echte muziekliefde. Die hoor je gewoon door de radio heen. Ja, ja. je ziet het zo voor je, die oude heertjes. Ja, <laughs> ja maar het kan helemaal niet. En swingen. Ja, maar ze waren twintig jaar geleden al allemaal 92. 80, dus eigenlijk, eigenlijk kan het niet, maar goed. Nee. Ja, ik, uh, ik denk, ik ben... Ik, ik, ik reageer op de hamvaar, maar oh ja. ik ben alweer helemaal in verwarring gebracht. Ik dacht onmiddellijk aan Kees Schilpoort. Oh. Die had jaren geleden, misschien wel veertig jaar geleden... een uh, radioprogramma... Uh, ja, met Rademar, was dat volgens mij. En die riep ook altijd, en nu de ja. ja, Waar hij het dan weer vandaan heeft. Ja, ik, heb, ik hoorde dus net inderdaad dat het van Johan Bodengraven kwam. En ik krijg ook... Inmiddels allemaal mailtjes toegestuurd van mensen die zeggen... ja, het is inderdaad de radioquiz Mastklimmen. Van 53 tot 57 door de NCRV uitgezonden. Johan Bodegraven presteerde een quiz met steeds, <coughs> steeds uh, weer een nieuwe vraag. En bij ieder goed antwoord mocht je een stapje hoger op een denkbeeldige mast. En wie de top van de mast bereikt had, kreeg de hamvraag. Misschien is dat wel het meest, het meest plausibele antwoord. en Ik, ik verbonden dan Kees ja. Maar dit is natuurlijk ook, misschien dat dat gewoon één grote brei van de gewaardeerde, iets wat oudere radiomakers is. Ja, ja dat maar, kan. Maar het Maar het, het was ook een gevleugeld uh, opmerking. Want ik kan me herinneren van mijn voormalige echtgenoot: dat hij een keer een faux pas beging. Hij moest uh, Prins Bernard interviewen en oh. toen overmoedig. En dan nu de hamvraag. En toen werd Koninklijke Hoogheid zeer boos, want dat vond hij een ongepaste opmerking. Echt waar? En dat was altijd op verjaardag een leuke nou Ja, dan werd het weer van. Weet je nog dat je dat vroeg? Populair, ik Maar dat was gewoon te populistisch taalgebruik of zo? Ja, het was niet onderdanig genoeg, maar dat deed dus ook aan de vraag. Ja. Wat mooi. Ja, ik vind het wel mooi dat we, dat we vroeger ons iets, iets drukker maakten om de manieren. Ja, precies. Nou, dat heb ik niet eens meer meegemaakt hoor. Maar ik vind het wel, dat vind ik wel mooi. Ja. Zeg, en en dus waar... is, als ik hoor en dan nu de ham vraag, dan moet ik ook altijd denken aan die anekdote. Maar waar moest hij hem dan voor interviewen? Hij was journalist. Ik op niet weer, Prins Bernhard, die was uh, dol op journalisten. Maar dan vond hij kennelijk uh, toch dat ze zich uh, op gepaste wijze moest gedragen. Maar waar, waar, was, het, waar was die journalist dan? Uh, goed, je... ja. Voor het centrum. Dat was toen nog een katholiek dagbad in Utrecht. Oh, wat leuk zeg. En dat, daar uh, ja, Soesdijk was lang bij, hè? Ja, ja. en dan de hamvraag voor altijd. Uh, ham? Dat oh, vergeet nog je, nog nog je nog. nooit meer? Nee, <laughs> nou, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het prachtige oh, anekdote, Annemiek. Wat leuk. Helder. Ja. Nou, dan weten we nu ook waar het vandaan kwam, die hamvraag. Ik, ik dank je voor het bellen. Dag. Goeienacht, dag. 0800-1121. En de hamvraag van vannacht is dus de vraag... een tafeltennisbedje zonder het... Um, dus alleen met een, een stukje rubber op het uh, houten deel van het tafeltennisbedje... zonder dat er zo'n geel stukje sandwich heet dat, hoe tussen zit... dat heeft een bepaalde naam. En uh, als je weet wat de naam is van zo'n tafeltennisbedje... en je belt naar 0800-1121, dan win je ham. Ik weet nog niet hoe ik dat op ga sturen, Ham. Maar ik denk dat het wel goed komt. 0800-1121. Verder heb ik nog een aantal vragen openstaan. Zo wil Joop graag weten hoe ver je mag gaan op Twitter... zonder dat je het gevaar loopt dat de politie voor de deur staat. Dus uh, wat mag je allemaal wel en niet zeggen via de social media of Twitter. En um, uh, ook je, wilde Joop weten waarom de adapter bijvoorbeeld van zijn telefoon zo warm wordt... Lies wil weten of als een F-16 door de geluidsbarrière gaat... of je ramen dan kapot kunnen gaan. En Harry Junior wil dus graag weten uh, waarom er allemaal gaatjes, kleine gaatjes... in zijn t-shirts zitten. 0800-1121. Jasper? Ja, Astrid. Hallo. Een, daar zijn we weer. Gelukkig. Nou. Ja. Nou, er is een hele mooie documentaire gemaakt door mythbusters over de geluidsbarrière of ramen springen. Dat, dat is uh, uitgeprobeerd. Ja. En het gebeurt, ja, de, de, de, als een, als een F16 op, op 30 meter afstand van je huis vliegt, dus echt dat je denkt van nou, nu, nu, nu gaat het gebeuren, dan gaan je ramen kapot. Maar de, Die geluidsbarrière zit zo rond de 1100 km per uur. Ja. Verkeersvliegtuigen vliegen zo rond 988. Weet je, net onder de barrière van de, de Sonic Boom, noemen we het ook. De Sonic Boom. En er is een, een vliegveld, weet ik niet. Ik, ik, ik moet je me even helpen, Volkert of Volbert? Weet ik niet. Nou, daar, daar zijn ze dus gisteren opgestegen omdat kisvliegtuigen. Oh, dat was de... daar. Oh, dat, dat is Volkel. Volkel, ja, ja. Ja. Oh, sorry. Ja, ik denk welk vliegveld heb je het nu over? Ja, Volkel. Ja. <lacht> ja. ik bedoel, die, die, die, die zijn er. Maar die, maar die kunnen binnen acht minuten gewoon van uh, van Seil helemaal naar uh, Middelburg vliegen in acht ja. minuten. Ja. Nou, ja, dan moet je niet gek opkijken. Dat het gewoon gaat knallen. Dus. Dus ik weet niet of die mevrouw al eerder een knal heeft gehoord. Want het, het, het, het lijkt me dat vaker. En die gaatjes in het t-shirt... Nee nee nee, nee, nee, nee, wacht nou even. Oh, want, ja, ga ik snel? Ik ga het snel. Ja, nee, maar wat, waar het nou om gaat is... Je zegt het kan. Je ramen kunnen barsten van als een vliegtuig door de geluidsbarrière gaat. Ja, maar dan moet hij echt binnen 30 meter over... Dan moet hij door de straat gaan, zeg maar. Ja, ja echt dat je me echt... Dat je... Nou, nee, je hoort hem niet. Maar kan, je zegt binnen 30 meter, maar kan dat? Want als hij ja, echt dat, ja, boven je kan. huis, precies Absoluut. door die... Ja. ja. Ja, ja. Dus het kan. hè? He, gelukkig. Nou, ja, dat wilde hoop, ik toch nu... even graag weten. Ja. Ja, ik hoop dat die mevrouw YouTube hebt of zo. Want dan kan je zeggen, Mythbuster... Uh, ja, maar YouTube. dit Jasper, daar hebben we allemaal niks aan. Want de mensen willen gewoon horen hoe het zit... en die willen niet horen hoe ze nee, het ergens op nee. kunnen zoeken. Want dan hadden ze het wel gewoon opgezocht. Nee, maar dat is dus, uh, hoog genoeg. Ik bedoel, ik, uh, ja. vandaag hadden we onweer. En dan uh, denk je ook af en toe van... Oh, uh, ja. ja. dat gaat het allemaal trillen. Maar, maar wat die mevrouw vertelde... dat de vloer ook ging trillen... Ja. dat vond ik dus wel ernstig. Ja, maar ik, de, ik, ik vertelde, wij hebben dat met schieten. en dan is het, het echt ja, je huis staat lopen, gewoon te als, trillen. Dat is, dat is als cultureel uh, genot. Nee, het is hartstikke leuk. Echt hartstikke maar... leuk. Nou ja, je ramen kunnen er wel kapot van gaan, maar ja, dat is ja. dan ook binnen 30 meter. Ja, maar dan moet je het wel uh, gewoon voor je huis uh, afknallen. Ja, dan moet je wel zeg maar de pech hebben dat er voor je deur een verzamelplek is, ja. Nee, maar dat is eigenlijk een leuk bruggetje, wat ik zeg. Als die, als, die, als die vliegtuig gewoon heel laag overkomt, net als ja. die karbiet. Ja. Ja, ja, dan kan het je ramen het kan. kosten. Ja. Ja. Nou, nog dat... even over die gaatjes in de t-shirt. Wat wilde je daarover ja. zeggen, Jasper? Ja, Theo van Gogh. Ja. Um, iemand die rookt. Ja. Ja? Ja, ik bedoel, ik, ik heb ook af en toe gaatjes in mijn t-shirt in mijn t-shirt en dan denk ik, ja, komt dat? Ja, dat komt omdat je rookt. Je, je kan niet gewoon spontaan gaatjes maar het... in je t-shirt krijgen. Maar, waarom is... zeg je nou Theo van Gogh? Had hij altijd gaatjes in zijn t-shirt? Ja, heb je, is het nooit opgevallen. Nee, ja, ik, heb... ik moet heel eerlijk zeggen dat dat niet het eerste was waar ik op lette. Nee. Nou, je weet dat hij rookte. Ja, dat, dat is me wel eens opgevallen, ja. Nou, wel eens. Ja, oké. Okay. Ja, gewoon, Maar uh, inderdaad, er gaatjes in het t-shirt. Dus, maar ik weet ja. eigenlijk niet of Harry, Harry Junior rookt. Nee, Maar daar maar, zou het van kunnen komen. Ja, maar je kijkt, ja, precies. Je kijkt naar de televisie... en uh, je, je zit uh, lekker... Onderuit te gezakt. Stroken. En dan zit je en, niet op te letten en dan valt en dan er, er wat... Valt er oh. En dan valt er zo'n klein kegeltje erop... En uh, Zou dan, dan, dan, dan klop je het even weg zo. Vind ik twee ik millimeter doe, en, wel en, kleine en, gaatjes, maar dat kan. Jasper, ik heb het genoteerd, dankjewel. En uh, ramen kunnen wel degelijk kapot gaan door die slaaljager. Ja, dat zeg je ja, net. Dus. Ja, dat hebben we helemaal besproken. Ja, Dankjewel. Uh, hey, zuster, dankjewel. Dag Jasper. Doei. Doeg. Doei. Sander, goeienacht. Ja, goeienacht met Sander. Hallo Sander. Uh, ik heb een vraag, ik heb een lofnetje van bijna drie. Ja. En die vindt het op dit moment heel interessant om te weten waar iedereen woont. <grijft> uh, waar de poes woont, waar de hond woont, mm. waar Donald Duck woont. En die kwam op een gegeven moment met de vraag waar wonen Suske en Wiske. Oh. Dus ik heb het wel ge ge ge ge gegoogeld, maar helaas niks kunnen vinden. Maar de, de, jouw dochtertje, hoe heet je dochtertje? Uh, Milou. Milou. Milu, die is, die is twee? Uh, ja, tweeënhalf. Tweeënhalf en, en die weet nu al wie Suske en Wiske zijn? Nee, de zuske en wiske zijn, ja. Maar wat lees jij voor uit de zuske en dan? Ja, ze af en toe bladeren we er is nog een. Echt waar? Wat zoet. Ja. Wat een leuk idee. Dat ga ik... Ja, mijn zoontje is ook 2,5. <laughs> Dat ga ik een keer met hem doen. De zuske en oh, okay. lezen. Wat leuk. En, en, en, ja, en nergens kunnen vinden waar ze eigenlijk wonen. Eigenlijk helemaal niet mee, dus... Maar ze wonen bij Tante Sedonia, toch? Ja, maar ja, waar, in welke plaats? Dat is uh, vooral een interessant voor jou. Want Donald Duck woont bijvoorbeeld in Duckstad. Ja. plop in Plopsaland, maar ja. uh, Suske Wisk is uh, niet bekend. Nee, dan dus zeg je zo wat. <laughs> ja, ik zit even te piekeren of ik het ooit een keer ben tegengekomen. Ze wonen waarschijnlijk wel in een allitererende plaats. Mm -hmm. ja, in ik de... ben het ook zo nergens tegengekomen, eigenlijk. Ze wonen vast in een truttige turfstad of zo. Suske, Wiske en de. Hmm, ja. Wat leuk. Ja, het zal in België zijn, toch? Ja, maar ja. En, en Lambiek en Jeroen, wonen die daar ook? In dezelfde uh, stad. Idee. Of wonen geen die heel idee. ver weg? Nee, die wonen wel vlakbij, want dan kan het pas en te onpas binnenvallen. Ja. Gewoon wat leuk. En welke Suske en Wiske vindt uh, Milou dan uh, leuk om te lezen? Ja, volgens mij maakt dat niet uit. Nee, gewoon wat jij pakt? Nee, dat, uh, gewoon wat je hebt. En, en en wat zegt ze dan? Want houdt ze dat ook? Uh, van de kabouterplop zegt ze dan ook papa, waar woont kabouterplop Ja. Plop, of wat, wat, wat, wat bij de hand, joh. Voor tweeënhalf. <laughs> Daar krijg je, je ja, handen behoorlijk. nog vol aan. Maar heeft ze dan ook grote broertjes en zusjes? Dat zal zo. Nee, uh, nog niet. Er is wel een uh, wel eentje op komst. Ah, maar. gefeliciteerd. Ja, heel leuk. leuk ja. Oh, dus dat uh, Milou wordt ook nog uh, grote zus. Je wordt ook nog grote Nou ja, ik, nou, ik vind het wel het, hoor, voor 2,5. Maar ik ga uh, eens even kijken of we daarachter kunnen komen. Waar wonen Suske en Ik vind wel nu al de mooiste <laughs> vraag van vannacht. Ik weet niet wat er nog komt. Sorry alvast voor die mensen. Maar uh, waar wonen Suske en Wiske? 0800 1121. Ik ga mijn best doen, Sander. Prima, bedankt. Oké, okay, groetjes aan Milou. Hoi, bedankt. Doeg, hoi. <laughs> Hans? Ja, goedenavond met Hans Stolle, en zoon en Dag, Hans. Ik hoor... Ik hoorde dat gesprek van die meneer van de t-shirts met de ronde hals en veehals. Ja. Het leek wel op mijn lijf geschreven. Ik heb precies hetzelfde. Heb je ook gaatjes draag... in je veehals? Ja. Nou. Ik draag, ze van, ik draag ze van sleter. De ronde hals blijft heel. En die nieuwe nee. veehals. Er komen gaatjes in. Ik heb er gisteravond nog eentje weggegooid. Nou, dat is wel heel toevallig. Een rookje, Hans. Ja, maar ook op die, met die ronde hals. Dus. Maar daar gebeurt het niet bij. Ja, dat is raar. Dat is ja, inderdaad een... Uh... Het moet toch en dat zou ik om. eigenlijk even kenbaar maken. Van uh, ronde hals niet. Maar komen die, die gaatjes komen, Hans, die gaatjes komen op je buik? Onder andere. On okay. Op, op borst en zo. Maar met ronde hals niet. En ik, ik heb van de t-shirts die ik gekocht heb, lette ik nooit op of het ronde hals of veehals was. <laughs> Dus ik koop ze altijd uh, per, per, per, uh, denk, per zes stuks. Ja. En die met, uh, met, met, met de veehals, die zijn al weg. Maar die met de veehals kwamen die niet uit een inferieure winkel dan toevallig? Nou ja, niet zwaar allemaal van later. Ik koop dat allemaal via internet. Nou, wat een, wat een toestand. Ja, ik vond het heel toevallig dat die man dat zei. Ja. Met veehals komen de gaatjes in en met de ronde halsen. Die slijt op een normale manier. Nou, ik vind het inderdaad raar. 0800-1121. Blijf bellen over de v de ronde halzen... en de kleine en de grote gaatjes in het t-shirt op buikhoogte. Dankjewel, Hans. Dag. 0800-1121.